In Lemmer in Friesland heeft een grote brand gewoed in een bedrijf. Er is niemand gewond geraakt en er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De brand brak vanmiddag uit in het bedrijf dat silo's en tanks van glasvezel maakt voor de landbouw. Twee loodsen zijn grotendeels verwoest. Het bedrijf staat op een industrieterrein, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere bedrijven. Rond half negen werd het zijn brandmeester gegeven. Amerikaanse onderzoekers hebben geen fouten gevonden... in de elektronische systemen van Toyota's. De Japanse autofabrikant heeft sinds 2009 wereldwijd miljoenen auto's teruggeroepen... omdat auto's tijdens het rijden plotseling uit zichzelf versnelden. Dat leidde tot ongelukken waarbij doden vielen. Het Amerikaanse congres liet een onderzoek doen... naar de software die de auto's gebruiken. De Britse rechtbank, die het uitleveringsverzoek tegen Julian Assange behandelt... heeft meer tijd nodig...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 De Zweedse aanklagers zeggen dat ze Assange alleen willen verhoren, maar dat ze hem steeds niet kunnen bereiken. Tennisser Robin Haase heeft de eerste ronde van het ABN Amro tennistoernooi verloren. De Zweedse titelverdediger Seudeling was in twee sets te sterk. Na de uitschakeling van Haase zit er nog maar één Nederlandse tennisser in het toernooi. Timo de Bakker won vanmiddag in drie sets van de Duitser Petschner.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 3 minuten over 9. Zometeen reageert BNN-voorzitter Patrick Lodiers over het nieuws... dat er voorlopig niets verandert aan het systeem van donorregistratie. En in Egypte is het de drukste demonstratiedag tot nu toe. Op bnn zie je een filmpje met een verslag vanaf het Tachirplein in Cairo. En als er nieuws is uit Egypte, dan hoor je dat natuurlijk hier op Radio 1. En Wilfred Genee is de gast. Met hem praat ik over het enorme succes van Football International op tv. En er wordt ook getennist, het ABN Amro-tennis-toernooi. Met, euh, nou, daar gaat hij dan, Thomas Berg. Tegen Guillermo Garcia Lopez en Marcela Mesker. Dat is een heel makkelijke naam, eigenlijk. Die, die kijkt ernaar. Ja, dat klopt. En je hebt het helemaal goed uitgesproken, wel, hoor. Ja, vond ja, ik ook wel. ja, ja. ja. de Tjech. Het is inderdaad uh, Berdig met de harde G. En okay. niet Berdych, want zo wordt er ook nog wel eens gezegd. Dus dat is altijd lastig voor onze commentatoren... om allemaal tegelijk de juiste uitspraak te hebben. Maar bij deze twee weten we het. Garcia López, uh, natuurlijk de Spanjaard. Nou, ze zijn uh, zojuist begonnen. Uh, het staat al 2-0 voor Thomas Berdy. Ja, nummer 7 van de wereld. Wordt geacht die wedstrijd te winnen. Uh, laten we hopen wow. dat dat ook zo is. Want dat is natuurlijk toch in een toernooi als het ABN Amro in uh, Rotterdam. Belangrijk dat de topseed, de favorieten... toch ook een beetje doorgaan in die eerste rondes. We zagen eerder vandaag de nummer drie, David Ferrer... al verliezen van de Fin jarko Nieminen. Nou ja, morgenavond komt Andy Murray nog uh, in actie... tegen Marcos Bagdatis. Dat is natuurlijk ook een kraker van een eerste ronde. Maar in ieder geval de grote favoriet, de topseed, uh, Robin Seuderling... nou ja, die heeft zojuist uh, echt Robin Hazen van de baan geveegd. Het was niet eens uh, zozeer dat de Nederlanders slecht speelden. Maar het was uh, geweldig tennis wat Seuderling... De zien dodelijke voorhands. Services van uh, boven de 220 kilometer per uur. Weinig fouten en kortom, die man is klaar uh, ja, om dit toernooi gewoon heel goed te gaan spelen. Uh, Voorlopig hier ja, een kleine start voor uh, Berdy. Die leidt dus met uh, 2-0. Het staat uh, 40-15. Hij is op het randje van 3-0 in de eerste set. Dus uh, voor hem loopt het lekker in de eerste set tegen Garcia Lopez. Hey Marcel, mag ik één vraag stellen? Ja. Soms krijgen de tennissers van de ballen, jongens. krijgen ze drie ballen. Ja. En dan kijken ze ernaar en dan gooien ze er één weg. En dan wil Klopt. ik zo meteen het antwoord van jou weten waar ze dan naar kijken... en wat dan de selectiecriteria zijn om die ene bal dan weg te gooien. Denk er even ja. over na, spreken we hier straks weer. Oké. Okay. Ranking the News met Simone Wijnands. Op 5, de file op de Duitse Rijn bij de Lorelei die is eindelijk opgelost. Vorige maand kantelde er een schip met zwavelzuur... waardoor een file ontstond en er geen boot meer doorheen kon. Nou, nu is het zwavelzuur uiteindelijk toch in de rivier geloost. Dat was, zeg maar, de enige oplossing, zeg maar. Ja, mag geen zwavelzuur, zal natuurlijk beter zijn. Maar uh, we, we laten nu 12 liter... Uh... Per seconde zeg maar de Rijn in uh, lopen. Daar staat tegenover dat daar op dat moment 1,6 miljoen liter water doorheen stroopt, zeg maar. Dus het wordt heel erg snel verdund, zeg maar. Maar dat uh, zwavel, zeg maar, dat is toch giftig spul, waarvan zelfs je botten oplossen alsof er bruistabletjes zijn. Maar uh, het kan, zeg maar, geen kwaad. Ja, de experts hebben dat aangetoond, zeg maar, of hebben dat aangegeven. Als de experts zeggen, dan is het zo. En staatssecretaris Atma van Milieu die zegt ook dat het water dat naar Nederland stroomt niet gevaarlijk is. Phew. Op vier. Weer een dikke fik op een industrieterrein. In Lemmer staat een bedrijf dat silo's en tanks van glasvezel maakt keihard te vlammen. Staat ik het nou schenken in? Ik, ik ren even wat dichterbij. En ik zit nu aan de zuidkant. En ze zei: Adekat van Jeroen Schenken, het grusste pad van het gebouw, stit in de brand. De rook van de brand is in de verre omtrek te zien, maar dat wil je natuurlijk van dichtbij bekijken. Ik ben even bij wat dichterbij, hè? Op dit stuit is het. We uh, nog steeds brand laten gaan, ik heb nog heel veel vlam uit het dak komen trouwens. Grote brand dus. Er zou in elk geval 3500 vierkante meter aan bedrijfshallen afgefikt zijn. Hoe dat precies kwam, is, uh, weten we, dat weten we nog net. Dat moeten we al een keer nog inventariseren. En uh, nou ja, daar zal sowieso ik van de verzekering en zo'n soort jongens. komt er natuurlijk alweer sowieso nog onderzoek naar. Nu is in elk geval bekend dat de brand ontstaan zou zijn... in het deel waar polyester wordt gemaakt. En dat is nogal brandbaar. Er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen... en de brand is inmiddels brandmeester. Op drie, van de ene brand naar de andere. Vorige maand was natuurlijk die spectaculaire brand in Moordijk... bij het bedrijf Chemiepak. Nou, dat grapje leverde nogal wat schade op. De boeren die zaten opeens met een shitload aan giftige spruitjes. Maar goed nieuws, ze krijgen een schadevergoeding. In zo'n toestand, waar wij dus gewoon buiten onze schuld... ...gedupeerd worden, vind ik het toch wel netjes dat de overheid dit toch wel doet. Ja, die lieve staatssecretaris Bleker van Landbouw die heeft dat beloofd. Een miljoentje ongeveer krijgen de boeren als vergoeding van belastinggeld. Maar zo moet je dat niet zien natuurlijk. Wat we hebben gedaan is dat deze boeren een uh, advies van ons hebben opgevolgd. En het zou wel heel zuur zijn dat we die met, met de pijn zouden laten zitten... ...terwijl ze iets gedaan hebben op ons verzoek en in het belang van Nederland en van de export. Dat zou heel zuur zijn. Bleker is het niet verplicht, maar vindt dat de boeren niet eindeloos hoeven te wachten op een vergoeding van Pak zelf, die er misschien nooit komt. Op twee. Hij blijft terugkeren in ranking Egypte. De massaprotesten die zijn weer opgeleid. En op dit moment zou er de grootste demonstratie gaande zijn... sinds de start van de protesten. We vragen even aan onze Midden-Oosten-deskundige wat dit nu betekent. Ik heb het idee dat de aanhouder toch uiteindelijk wint. Dat het niet anders kan dan dat op een gegeven moment die Mubarak gaat, gaat verdwijnen. Als je zo lang op dat plein bezig blijft... dan ja. zal er toch wel een keer iets gebeuren. Ja, dat zou je wel zeggen. De honderdduizenden mensen daar die willen dat Mubarak direct opstapt. Maar die zegt nog altijd te willen blijven tot de verkiezingen van september. Nummer 1 dan, de liefde als die er al was tussen Nederland en Iran, die is tot ver beneden het vriespunt boekeld. Sinds de ophanging van de Nederlands-Iraanse Zagra Bagrami zijn de verhoudingen al behoorlijk vertroebeld. Maar nu beschuldigt Iran ons kikkerlandje van hulp aan terroristen. Nou, dit gaat om de Mujahedine Gulk, de MKO. En dat zijn die mensen die vroeger voor de supermarkt stonden en, en met, met boekjes daarin foto's van ja, martelingen, zogenaamd gedaan door het Iraanse regime. En veel van die mensen leven als vluchtelingen in West-Europa en dus ook in Nederland. Nou, verbazingwekkend is de beschuldiging niet, want Iran staat bekend om zijn lange tenen. Kijk bijvoorbeeld naar, naar de Britten, die zijn hier al iedere week te gebeten hond. Wat zeker is, is dat uh, hoe meer uh, Iran zich aangevallen voelt, uh, ja, hoe harder ze van leer zullen trekken. Minister Rosenthal heeft besloten om niet op de beschuldigingen in te gaan. En de ambassadeur van Iran is vandaag wel gaan praten met een ambtenaar van Buitenlandse Zaken... over de begrafenis van Zagra Begrami, de gang van zaken nadat hij gisteren nog weigerde om er iets over te zeggen. En dat was Ranking de Nieuws voor vandaag. Uh, morgen geen, want we hebben we geen uitzending, maar donderdag Klop. natuurlijk wel. Ja. Een nieuwe. Dank je wel, Simone. Um, vorige week kwam er een jongen binnenlopen met een pet op, beetje wittig. En hij had een gitaar bij zich en hij ging een liedje spelen. De Dazzled Kid heette die Embrace. Don't. straight Bnntoday.nl, dan vind je het filmpje van zijn optreden hier in de studio van Radio 1, Dazzled Kid en Embrace. We gaan naar tennis, daar speelt Thomas Berdig tegen Guillermo Garcia Lopez. Marcella Meska kijkt daarnaar, maar stel nou dat die Berdig, die krijgt dus een bal en die krijgt er nog één en nog één. Heeft hij drie ballen in zijn hand, dan kijkt hij er even naar en dan moet hij serveren en dan gooit hij er eentje weg. En waar kiest hij dan op, Marcella? Dat was de vraag. Nou ja, hij gooit natuurlijk de bal met de meeste pluizige haren... die gooit hij weg, want uh, ja, daar kan hij minder hard mee serveren. Dus die spelers die zoeken altijd... het is ook een beetje routine, hoor, wat ze, wat ze hebben. Maar ze zoeken altijd naar de hardste bal, de schoonste bal... de bal waar eigenlijk het minst mee is gespeeld. Nou ja, en die bal, uh, daar proberen ze dan een ace mee te slaan. Daarom wor worden eigenlijk ook na uh, iedere negen games... de, de ballen vervangen door Spikspinter Nieuwe. Ja. En uh, dan gaat het spel ineens weer uh, keihard. En uh, ja, dan dan kun je daar als serveerder uh, van profiteren. Hm. Nou, duidelijk. Duidelijk verhaal. Hoe gaat het op de baan? Ja, nou, heel eenzijdig. 5-0 staat het maar liefst voor uh, Berdy. Uh, die leidt nu met twee breaks. En uh, ja, Garcia Lopez... Spanjaard, nou ja, dan weet je dat hij toch liever op een wat langzamere baan speelt. Uh, aan de andere kant heeft hij vorige week bij het indoor in Zagreb de halve finale gehaald. Uh, je kan ook zeggen, nou, dat heeft hij misschien nog een beetje in de benen zitten. Zaterdag gespeeld, zondag gereisd, één dagje hier. Uh, moet een beetje wennen, nieuwe omstandigheden, nieuwe baan. Uh, ik heb het idee dat hij nog een beetje op gang moet komen, Garcia Lopez. Ja, en dan heb je aan die Tsjech een, een slechte, want die is natuurlijk van het recht toe recht aan... Hard, vlak, met een ongelooflijke snelheid in zijn slagen. Dus uh, ja, als het dan lekker gaat, dan krijg je weinig kansen. En Het gaat goed bij de Czech. Uh, 5-0 in de eerste set. Hm, dat wordt wel een 6-0 dan, denk ik. Nou, het zou ja, kunnen. Misschien ja. dat Garcia Lopez nu nog even zijn service game wint. En dan, uh, dan wordt het een 6-1. En dan gaat die tweede set uh, gewoon opnieuw beginnen. En die gaan we hier volgen in BNN Today. Heb ik nog één vraag voor je, Marcelle? Wil ik zo meteen weer het antwoord? Moeilijkere wel, hè? Ja, best wel moeilijk, <laughs> hoor. Nou, ik denk het wel. Het nut van een petje... Als de zon niet schijnt, zoals Kijk. nu in de avond. Het nut ja. van een petje. Ik wil het zo meteen ja. van je weten. Oké. Okay. BNN Today. Over een half uur is Wilfred geneten gast. Wat is toch het geheim van het megapopulaire voetbal International op tv? In Egypte is het de drukste dag sinds de demonstraties tegen president Mubarak twee weken geleden begonnen. Op bnn zie je een verslag vanuit Cairo. En als er meer nieuws is, dan hoor je dat natuurlijk hier. En BNN-voorzitter Patrick Lodeers reageert over een kwartier... op het besluit van minister Schippers van Volksgezondheid. Zij wil namelijk niets veranderen... aan het registratiesysteem voor orgaandonatie. De rode loop, al die acties, enorm spektakel... Het is dinsdag en dan bespreken we de roddels en de nieuwtjes uit de wereld van de media en entertainment samen met onze eigen Bridget Maasland. Bridget, goedenavond. Goedenavond. Meid, meid, meid, meid, meid, wat heb jij een week gehad? <laughs> ja, <laughs> nou, dat viel wel mee hoor eigenlijk. Ja? Ja. Ik moet toch even een vragen hoor. Uh, hoe, hoe is het nou met jou en Johnny? Het, het, met mij en Johnny is het goed, alleen verder zeg ik er helemaal niks over. <laughs> Irritant hè, dat iedereen de hele tijd naar vraagt. Lijkt ja, mij. het lijkt wel alsof je zelf niet meer bestaat. Ja, ja, en het is ook, man, het is jouw relatie. Ja, het gaat niemand één zak aan. Nee. nee, Ja, precies. Maar zeg ja. dat dan ook gewoon eens een keertje dat tegen. Dat zeg mij. ik ook wel. Ja, dat zeg ik ook wel. Ik ja hoor. hoor. Goed, we gaan het over iets heel anders hebben, namelijk ja. over deze man. Net als je dacht dat je alles had gezien. Frans-Duits is dat. Hij is dé nieuwe André Hazes van Nederland. Immens populair en hij gaat nu in Tiel zijn eigen Frans-Duits evenement organiseren. Uh, jij bent vast enorm fan, Bridget. Schat ik zo in. Nou, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Het is niet echt mijn kap uh, of tie qua muziek. Maar hij is natuurlijk wel de grote koning van het Nederlandse slager. En uh, groot op elk gebied. En um, uh, hij heeft ooit is hij begonnen als imitator van André Hazes. Dus daarmee scoorde die gelijk heel goed, maar in 2006 is hij ook zijn eigen nummers gaan schrijven. En daarin is hij ook heel succesvol geworden, had zijn eigen Real Life Soap. Ook uh, uh, met Jan Smit en met Nick en Simon zaten erin. En daarbij is hij zo lekker gewoon gebleven. Dat vind ik ook altijd heel erg leuk, want hij werkt ook nog steeds in zijn eigen sloopbedrijf. Het is echt een bijzonder uh, mooi figuur. Een mooi figuur ben je Frans? Nou, kijk aan. Dat is hartstikke mooi om te horen. Ja, dat is goed om te horen, hè. De, de, ja, heerlijk is dat. De, de, de, er komt een speciaal Frans-Duits evenement. Het Waalkadefeest gaat dat heten. Dat gaat 28 mei, uh, voor de eerste editie gaat die los. Aha. En wat, wat gaat er gebeuren allemaal dan? Ja, het is een, uh, je kunt het een beetje zien uh, als een festival... ...wie uh, Guus met Groots hebt en uh, Bluff met, uh, met Concertijd. Uh, een beetje in die stijl kun je hem zien. Dus ja. Om zes uur gaan de hekken open en dan om half negen stap ik zelf de bühne op. Tot een uur of elf. En daartussen zijn allerlei uh, gastoptreders en ik doe dat natuurlijk met de band. Ja, en, dus, uh, hoe, hoe is dat, en hoe is dat gegaan dan? Jullie zaten bij elkaar en dachten van, nou, ik ben wel op het punt dat ik dit ook maar eens een keertje moet gaan organiseren? Nou en, ja, ik krijg natuurlijk heel veel vraag van de fans van, joh, wanneer ga je nou eens een keer een eigen, gro eigen uh, groot concert doen? En ja, daar hebben we gewoon gezegd joh, pff, daar moeten we over denken. Inmiddels zijn we zo'n beetje een jaar verder en uh, daar is het Waalkadefeest uit ontstaan. Ja, en ga je dan ook mensen bellen die dan uh, komen optreden op jouw feestje? Ik heb wat, uh, wat uh, collega's uit het vak uh, verzocht om, uh, om die dag te verschijnen. En wie dan? Er zijn er ook al een paar wie, uh, wie toe hebben gezegd. D no. Jan Smith komt. Helaas ga ik daar nog niks over zeggen. Jan Smith komt. en Simon komen. <laughs> jullie kunnen roepen wat jullie willen, maar ik ga het niks vertellen. Oh, wat jammer. Nee, wat jammer. Het is eigenlijk meer het idee om uh, ja, het, het wordt het Frans-Duits concert, uh, dus ja, ik wil het dan ook wel op mijn eigen kracht doen. Ja, maar nou uh, uh, uh, maak jij Nederlandstalige muziek op eigen kracht. Maar je hebt natuurlijk wel het ontzettende geluk dat op dit moment de Nederlandstalige muziek ontzettend in de lift zit. Zo hebben Nick en Simon natuurlijk al het in Rosso concert wat er aankomt. Uh, ja, nou, ja. Jan Smit heeft ongekend uh, succes. Jij hebt een ontzettend uh, succes. Ik heb wel het gevoel dat het veel meer mainstream wordt. Vroeger was het toch echt iets voor in de bruine kroeg met z'n allen lekker meelallen. Ja, dat komt. Dat komt en nu is het deur, veel meer voor het, het grote publiek. Nee, dat klopt. Vroeger zat daar een beetje een ja, taboe op, hè? van, joh, Nederlandstalige muziek, nee, staat niet bij mij in de kas, en stiekem toch. En nu is het uh, echt iets wat, uh, wat geaccepteerd is in in, in medialand. Dus ik, uh, ik ben er sowieso natuurlijk heel erg blij mee. Kan je ook verklaren dat... waarom het in één keer zo populair is? Heb je daar wel eens met je collega's uh, als Nick en Simon bijvoorbeeld over? Ja, natuurlijk hebben we het daar wel eens over. En eigenlijk hebben we allemaal dezelfde mening van, het is uh, het, ja, toch het lied wat iedereen bestaat. En... Uh, ja, vaak kun je toch wel in je eigen, in je eigen taal uh, ja, het meeste gevoel leggen. Maar oh ja, dat was vroeger ook al zo natuurlijk. En nu ineens lijkt het wel alsof veel meer mensen dat om, omarmen of zo. Ja, dat klopt. Ja, mensen durven er vooruit te komen. Wat dat betreft uh, verandert het natuurlijk veel in het, uh, in het leven. En gelukkig hoort er ook muziek bij. Ja. ja, het heeft natuurlijk ook wel een beetje, we hebben natuurlijk eerder in dit programma ook over het succes van Boerzoeksvrouw bijvoorbeeld gehad. Het heeft ook wel volgens mij een beetje met de kneuterigheid te maken, met de gezelligheid weer, met elkaar, het Nederlandse lied, een beetje nationalistisch uh, gevoel. Ik hou van Hollandskort heel erg goed. Dat zijn wel allemaal een beetje de, de Nederlandse gezelligheid. Dat mag, ja, dat klopt. Dat is allemaal weer, uh, het warme gevoel is weer terug aan het keren in het land. Ja. <laughs> maar toch, hè, toch krijg ik wel regelmatig het gevoel dat, dat er ook wel eens een keer... of ook regelmatig uh, wat, ja, op wat neergekeken of zo. Dat, uh, dat er ook mensen zijn die daar dan tegenaan gaan trappen. Alleen maar omdat het toevallig nog dat sfeertje van slagen en, uh, en lallen heeft. Ja, en natuurlijk, ja, dat klopt wel. Maar het is natuurlijk ook zo dat uh, de Nederlandstalige muziek... ook uh, veel meer geliefd gaat worden, en, en, of, of is eigenlijk... En ja, wat, wat meer poppier, en ja, het is meer naar, uh, naar deze tijd geschreven, dat ja. moet ik wel zeggen. Het echte onpapa, dat, dat, dat komt niet zo heel veel meer voor. Toch, uh, Radio 1 en, uh, en uh, vooral dan ook 3FM, die dan de, de liedjes moeten draaien, daar hoor je eigenlijk helemaal niet zo heel veel uh, Nederlandstalige muziek. Tenminste, Nick en Simon Jan Smit en ook jouw platen komen daar niet echt voorbij. Nee, maar je ja, hebt natuurlijk verschillende radiostations in het land, en... Uh, ja, zonder namen te noemen zijn, zijn er inmiddels een paar opgestaan die echt uh, goed aan de weg timmeren in het Nederlandsstalige. Ja, en daar zie je ook dat de frequenties heel vaak uh, die kant op gaan inmiddels. Hm. Maar blijft het blijft natuurlijk raar, het gaat er bij 3FM volgens mij bijvoorbeeld om dat ze populaire muziek draaien. En jouw muziek is heel populair, dus dat mag je dan toch eigenlijk niet aan de kant zetten? Nee, mee eens. Maar ja, wie dat regelt en wie dat precies doet, dat... Uh ja Dat kun je niet tegen aanschoppen zeg maar. Wat was, was vind jij daarvan, Bridget? Uh, jij ja, jij... ik vind het belachelijk. Ik bedoel, uh, nogmaals, het is misschien ook niet mijn uh, soort muziek die Frans specifiek maakt. Alhoewel, als ik in de kroeg zit en het is gezellig, lal ik ook lekker mee. Dus uh, um, ik, ik doe net zo hard mee. Maar ik vind, als je populaire muziek draait, ja, je kan het niet onder stoelen of banken meer schuiven, dat dit gewoon populair is. Dus ik vind dat je er hoe dan ook aandacht aan moet besteden. Ja, nou... Ja, ik, ik ook. Ik, ook. Uh, ik ga zo meteen uh, zeker, zeker even een plaat van jou draaien. Ik vind oh, dat oké. dat gewoon, gewoon moet hier op Radio 1, waarom ook niet? Um, 28 mei, het evenement aan de Waalkade. Gaat het ook zo heten, het evenement aan de Waalkade? Het, het heet het Waalkadefeest. Ah, ja. mensen, mensen kunnen ook allerlei informatie vinden op de, de website, die ook zo genoemd is Waalkadefeest.nl. Waalkadefeest.nl. Uh, ja, het Waalkadefeest.nl. Met, Met daar, de live show Gaat die nog een vervolg krijgen? Uh, ik sta er wel open, maar dat is op dit moment nog niet, uh, nog niet aan de orde. Ja. Maar wie, wie weet komt er iemand en die zegt van joh, ik wil toch eens even kijken hoe, dat, uh, hoe je naar zo'n proces toeleeft. Want dat was ja. wel succesvol toch, die, uh, die soap Ja, dat waren, ja. Over, de, over de week gezien waren er toch ruim een miljoen kijkers. Dus ja. ik, uh, ik was heel erg trots daarop. En, en vond je dat lekker om Jan, je hele privéleven zomaar in het openbaar <laughs> te gooien? <laughs> Lijkt ja, me nogal ik, wat. ja ik, ik vond het wel goed om, om het toch eens te laten zien aan mensen van joh, uh, hoe, hoe, hoe werkt dat nou bij, bij een Nederlandstalige artiest die daarnaast nog een gezin heeft en uh, een slopersbedrijf. Dus ja, ik, ik was daar wel heel erg blij mee om dat uh, te mogen laten zien aan het land. Ja. ja. Hé hey Frans, mag ik een keertje, mag ik een keertje mee uh, om iets te slopen? Ja, tuurlijk. Als je ja? dat wil, dan een stapje in en dan gaan we een paar muurtjes eruit gaan. Ja, superfet. Ja, super. ja, super. Goeie combi, hè? Ja, fantastisch. <laughs> Zing hem, het is een liedje. Dankjewel, Frans. We spreken je later ja, weer. Goed. En Bridget, jou spreken we ook weer. Dankjewel. Rustig aan, hè? Oké, okay, dank je Goed je.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 Zalt weer in de nacht, en ik die op je waard. Jij denk maar dat je alles maakt van mij. Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij, maar ben ik toch stom dat ik maar wacht jou.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 Duits, in BNN Today, wie ja, had dat ooit gedacht. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Exit Holland. In Exit Holland hoor je elke avond verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond van Marike Audians in het Amerikaanse LA, waar ze onlangs alle daklozen hebben geteld. Marike, goedenavond. Goedenavond. Waarom hebben ze alle daklozen geteld? Ja, nou ja, dat doen ze tegenwoordig elke twee jaar, dat sinds 2005. Ze willen ze in kaart brengen omdat ze dan vinden dat ze beter hulp kunnen geven aan ze bijvoorbeeld behuizing organiseren. Maar ook omdat ze ja, zeg maar statistisch willen kunnen onderbouwen waarom ze meer geld nodig hebben voor dit soort hulpgoederen. Ah, oké. Okay. Dus het is eigenlijk ook een beetje puur eigen belang. Ja, het is wel iets van eigen belang achter. Maar ja, uiteindelijk is dat belang natuurlijk eh, dient toe om de daklozen verder te helpen. Ja, ja. zijn er zoveel daklozen dan in, uh, in Los Angeles? Ja, in LA um, uh, zijn er in 2009 50.000 daklozen geteld. In LA County. De cijfers voor de recente telling eind januari zijn nog niet beschikbaar. Die komen waarschijnlijk in augustus uh, in een rapport naar voren. Omdat er natuurlijk heel veel tijd mee gemoeid is om dat allemaal goed in kaart te brengen. Yeah. Maar LA staat bekend als de stad in uh, Amerika die de meeste daklozen heeft. Oh. En, en de redenen daarvoor zijn onder andere dat het weer hier natuurlijk heel gunstig is om te overleven op straat. Ja. Maar ook omdat L.A. een hele dure stad is waarbij je ja, uh, meer geld, meer inkomen nodig hebt om je woning te kunnen permitteren. Ah, Oké, okay. dus dan raken mensen al snel uh, hun huis kwijt en moeten ze wel op straat leven. Ja, precies. Ja, ja. Dus het zal heel interessant zijn om te gaan zien wat er uit die cijfers komt van 2011. Omdat natuurlijk de afgelopen twee jaren de crisis een grote rol heeft gespeeld. En heel veel mensen hun woning zijn kwijtgeraakt. Ja, ja, ja. Dat is zeker interessant. Maar uh, dat zijn nogal wat daklozen. Meer dan 50.000 waarschijnlijk. Hoe worden al die mensen geteld? Nou, daar is een uh, systeem voor waarbij ze voor L.A. County alleen 4.000 vrijwilligers nodig hebben... En die gaan dan in groepjes de straat op. Eerst krijgt ze een korte training en dan krijgt ze een t-shirt aan en een pet op en instructies en een soort van landkaart mee. En dan moeten ze ieder een bepaalde wijk echt afkammen en fysiek de mensen gaan tellen. Ja. En ze hebben daarbij geen interactie met de daklozen zelf. Uh, dat gebeurt in een aparte survey waar ze turven alleen de gegevens die met het oog waarneembaar zijn. En uiteindelijk worden al die gegevens uh, bij elkaar geraapt... en dan met statistische formules natuurlijk vermenigvuldigd... want ze kunnen niet fysiek alle 50.000 nee. daklozen tellen... maar ze komen wel een eind in de richting. En wat voor, wat voor gegevens durven ze dan? Ook hoe mensen eruit zien of dat niet? Ja, bijvoorbeeld als het een jongere is die zonder begeleiding rondloopt... Nou ja. Of uh, nou ja, wat de etniciteit is, wat de ongeveer de leeftijdscategorie is. Uh, maar in de uitgebreidere survey die ze doen... gaan ze ook echt praten met de daklozen en dan willen ze ook in kaart krijgen... Uh, ja, wat de reden is voor dakloos zijn, uh, hoe lang ze al op straat leven... of ze een alcohol- of drugsprobleem hebben, noem hm. maar op. En uh, nu zijn ze ook best makkelijk te vinden, schijnt, want ze hebben toch een eigen wijk? Ja, inderdaad. De grootste populatie daklozen zit rond Skid Row. Dat is een deel in downtown L.A. Waar mensen, ja, het is echt heel treurig om te zien, maar echt in honderden tentjes op straat wonen... En de reden dat ze juist in die buurt zitten, is omdat daar de meeste hulpposten zijn. Dus medische hulp, voedseldistributie, eh, persoonlijke hulp voor mensen die dus een alcohol- of drugsprobleem hebben of met psychische problemen zitten. Wat trouwens een heel groot deel van deze populatie natuurlijk heeft. Ja, ja, ja. En heel soms loopt het goed af. Want ja, in de buurt van Hollywood dan, eh, dan, dan kan je ontdekt worden. Dat ja. gebeurt wel eens, hè? Het komt wel eens voor. Ik, uh, jullie hebben waarschijnlijk een verhaal gehoord van The Man with the Golden Voice, ja, ja. Ted Williams. Ja. Dat was in Ohio, een man die een fantastische radiostem had en door iemand uh, gefilmd werd en op YouTube werd gezet. En uh, ja, binnen een paar dagen een sensatie werd en allerlei jobs kreeg aangeboden als uh, radiocommentator en uh, sportjesinspreker. Nou, en nu liep ik zelf laatst in Downtown LA. En toen kwam er een man op me af, een, een dakloze. En die uh, vroeg of hij zijn gedichten met mij mocht oefenen. Oh. Ja, ik had dat verhaal van Ted Williams nog vers in mijn hoofd. Dus ik dacht, kom maar op, ja. ik um, kan misschien ook nog een talent ontdekken hier. <laughs> ja. En uh, toen kwam er een prachtig gedicht uit, zelf geschreven, wat hij een soort van rappen ten gehore bracht. Ja, ja het enige pro probleem was dat ik geen camera bij me had. Dus ik oh. heb het niet op YouTube kunnen zetten. Ah, oh, dat nee. is jammer zeg. Dus omdat jij geen camera bij, bij je had, is die man niet wereldberoemd? Precies. Dat nou, dat zullen we je helemaal niet in de schoenen schuiven, Marike. Nee, Zo erg is het ook niet. Dankjewel voor je verhaal. Dankjewel. je Het is één minuut over half tien. Jury Stubenitski met het nieuws. Nee. Uh, ja, weet je veel van tennis, Jury? Nee, nee helemaal niks. Ik volgens mij wel. Dan gaan we naar Marcella. <laughs> uh, de, de reden, Marcella, dat, um, dat tennisers een petje op hebben terwijl de zon niet schijnt. Nee, ik vind het al een betere vraag, moet ik zeggen, ja. hoor. Ja. Um, nou ja, je, je kan een paar, paar argumenten daarvoor uh, noemen. Uh, soms hebben spelers wat lange haren. En ieder haartje, ieder lokje wat een beetje bezweet en nat wordt... dat gaat in de weg zitten, gaat irriteren. Dus dan kan je kiezen voor een haarband of een pet. Ja. Nou, pet heb je in de zomer op, dus ja, als je dat één keer gewend bent... dan is dat ook wel lekker om dat op je kop te hebben zitten. Uh, gunstige factor daarbij is dat natuurlijk het logootje van je sponsor... ook op die pet staat. Ah, ja. Dus dat... Dat kan ook nog wel eens een belangrijke oorzaak zijn. En een derde reden is natuurlijk bijgeloven. Dat is natuurlijk altijd heel sterk bij topsporters. Ja, ik zie nu dat uh, Garcia Lopez vier ballen aanneemt. Kijk welke de hardste is en daarmee gaat serveren. En wat gebeurt er verder? Nou, het staat inmiddels 6-1-2-0 voor Berdy. Breakpoint. Ik neem het even mee. De backhand van Garcia Lopez, Voorhand uh, Berdi. Spanjaard probeert aan te vallen in de rally. Hij heeft veel fouten gemaakt tot nu toe. Hele lange rally. Misschien wel de langste rally uit de set. Leuk om te zien. Voorhand crosscourt nu van Berdy, Van Garcia Lopez, De backhand van de Spanjaard. Nou, nou, nou, alle hoeken van de baan worden gebruikt. Schitterende uithaal van Garcia Lopez, Maar ja, die zit er dan weer net een paar centimeter naast. En dus gaat ook deze break naar Thomas Berdy. Die een dubbele breek voorkomt in de tweede set. Nu met 3-0 leidt. Als Hawkeye tenminste die bal uh, inderdaad uittelt. Uh, ja, ruimschoots toch een uh, kleine 8 centimeter. Dus het wordt gewoon 3-0. En lijkt deze partij gewoon ook heel erg snel te gaan lopen. Heeft nog maar 35 minuten geduurd de wedstrijd. Het lijkt wel besmettelijk alle snelle wedstrijden hier in Ahoy. En dat is natuurlijk wel een beetje jammer voor de toeschouwers. Maar ja, het feit bij het... Uh, het klassenverschil is te groot tussen Berdich en uh, Lopez. Uh, het staat nu uh, 6-1 en uh, 3-0 voor de Tsjech. En ondertussen moeten ze wel gewoon voor een hele dag Ahoy afhuren. Ja, nou dat zit all in the deal. Hè. <laughs> het begint soms om 11 uur. En ja. Ik kan me herinneren, vroeger zat ik hier nog wel eens tot middernacht... of tot ver in de middernacht. Nou, uh, dit is gewoon om 10 uur klaar. Dus, ja. Uh, ja. Nou ja, lekker vroeg thuis. Denk nou, ja, op naar de borrel. Hè, <laughs> kan Precies. Denk ondertussen even na over de volgende vraag. Die kleine dopjes in het racket... Werken die nou echt? Ik wil het zo meteen van je weten. Oké. Okay. Radio 1. Het NOS-journaal. Joris Dubenitski. Internetgebruikers in Syrië hebben voor het eerst in drie jaar... weer vrij toegang tot Facebook en YouTube. Volgens critici van de regering moet de opheffing worden gezien... als een tegemoetkoming aan de bevolking... om opstanden als in Tunesië en Egypte te voorkomen... Afgelopen weekend werden Syriërs op internet opgeroepen... in Damaskus te protesteren tegen de regering, maar niemand kwam opdagen. In een glasvezelbedrijf in het Friese Lemmer heeft brand gewoed. Niemand raakte gewond bij de brand die vanmiddag uitbrak. Twee loodsen op het industrieterrein zijn grotendeels verwoest. Voor zover bekend zijn er geen giftige stoffen vrijgekomen. In Londen is John Paul Getty overleden. De kleinzoon van de gelijknamige Amerikaanse multimiljardair en oliemagnaat... werd in 1973 ontvoerd. Toen zijn familie weigerde losgeld te betalen... stuurden de kidnappers het afgesneden oor van Getty naar de familie. Na vijf maanden werd alsnog bijna 3 miljoen dollar losgeld betaald. John Paul Getty is 54 jaar geworden. En het ministerie van Defensie heeft zeven militairen teruggehaald uit Afghanistan. Ze hebben zich daar mogelijk schuldig gemaakt aan strafbare feiten... maar het is niet bekendgemaakt waarvan ze worden verdacht... De zeven militairen mogen de uitkomst van het onderzoek thuis afwachten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel Jury. Dit is Radio 1, BNN Today. Wij bij BNN zouden graag willen dat iedereen automatisch donor is. Tenzij je aangeeft dat je dat niet wil minister Klink voelde daar helemaal niets voor... en helaas besloot ook zijn opvolgster minister Schippers vandaag... dat ook zij wil dat iedereen zelf een donorcordiciel invult. Patrick Lodiers is voorzitter van BNN. Goedenavond. Bijzonder goede avond. En wij niet alleen willen dat. Ook alle mensen op de wachtlijst willen dat heel graag. Uiteraard. En ik denk dat ik ook kan spreken voor de 200 mensen... die dit jaar weer zijn overleden, die op de wachtlijst stonden... en geen orgaan op tijd krijgen. Die zullen ook waarschijnlijk gedacht hebben van... waarom verandert dat systeem nou niet eens een keer? Dus jij hoorde het nieuws en ziet door het pand heen stampen. Naja... Of zag je het aankomen? Ja, op een gegeven moment verwacht je dat. En dat is eigenlijk wel zonde. Want ik ga er altijd vanuit dat er een regering is... die, die, die in, in een land regeert en problemen oplost. En dit is een, een probleem, die wachtlijst voor mensen... dat bestaat al lang, maar is oplosbaar. En waarom gebeurt dat dan niet? Dus ik ben dan inderdaad uh, best kwaad... maar ook enorm verbaasd van, van los het in godsnaam op. Ik snap dit gewoon niet. Nee, want uh, het is nu dus zo dat je het zelf moet invullen. Nou, dat heeft iedereen hier bij BNN natuurlijk gedaan. En dat zouden eigenlijk alle Nederlanders moeten doen. Maar ja. Dat gebeurt niet, want laks ja, en gewoon lui. en ja, Dat gebeurt gewoon niet. Ja. En nu, hoe moet het dan wel worden, vind jij? Nou, dat heet het ADR-systeem, het uh, actieve donorregistratiesysteem je bent bij geboorte allemaal donor en je krijgt een brief... en dan staat daarop van, nou, we hebben je ingeschreven... in het donorregistratiesysteem. Wil je het niet, dan moet je even een briefje terugsturen. En die brief krijg je drie keer. Dus je hebt drie keer de kans om te zeggen... nee, ik wil het echt niet, ik wil het echt niet, ik wil het echt niet. Nou, en uh, dat zou heel veel oplossen. Want het zou betekenen dat veel meer mensen die nu lax zijn... die nu niet eens aangeven of ze donor of niet willen zijn... Dan wel donor zou zijn en dat zou de wachtlijst aanzienlijk verkorten. Ja. Het is een systeem dat werkt in België, in Oostenrijk, in Spanje. Dus ik, zou, ik zie niet in waarom, waarom het in Nederland niet zou werken. Nou ja, minister Schippers zegt dus dat mag niet, want dan, dan heeft het heeft te maken met de privacy en het, het, het mag gewoon niet. Ja, nee, kijk, daarvoor ben je wetgever. Ik bedoel, je, je, je kan dit uh, systeem wel inschakelen. Want waarom zou het in België wel mogen en in, in Nederland niet? Als je mensen maar de kans geeft dat ze zeggen van... nee, ik wil het echt niet. Kijk, mij gaat het er niet om dat mensen uh, nee zeggen. Weet je, ik vind het helemaal niet erg dat mensen nee zeggen. Ik wil echt geen donor zijn. Maar als ze het maar bekendmaken. Er zijn nu nog miljoenen mensen waarvan we het niet weten... of ze wel of geen donor willen zijn. En dat maakt het zo moeilijk. Ja. Als al die mensen nou aangeven wat ze willen... Dan komt het goed. Weet dat, dat er uh, vorig jaar is er nog een, een, een, een enquête gehouden. En 70% van de Nederlandse bevolking wil dat die wet verandert. En dat willen ze om mensen op de wachtlijst te helpen. Maar waarom gebeurt weet waarom Heb jij enig idee waarom de minister dan zegt: nee, het gebeurt toch niet? Is ik, dat een soort vage lobby wat gaande is? Ik heb geen idee. Ik heb werkelijk waar geen idee waarom dit nog altijd uh, zo aanzukkelt. Want als iedereen het wil. Ja, het is, het is ongelooflijk. Zij zegt nu, uh, de minister. Uh, we moeten ons meer focussen op de ziekenhuizen. Daar moet de, de orgaandonatie moet meer prioriteit krijgen. Gaat dat werken, denk jij?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 Daar vergeten ze de motor in te leggen. Dan heb je dus niks aan die auto. En dat is precies hetzelfde als wat Edith Schippers nu doet. Weet je wel, ze koopt wel een auto, maar de motor, het ADR-systeem... die plaatst ze er niet in. Dus ja, dan kom je geen meter verder. Dan rijdt dat ding niet. Tijd voor actie. Het, Tijd we voor... het werkte zo goed, die donorshow. Dat was weer, dat wa of in ieder geval, er was weer aandacht voor. Ja, ah, dat was altijd wat wij hebben uh, willen doen met de Donorshow. Namelijk het, het probleem weer op de kaart zitten. En ik vind het mooi dat jullie mij weer bellen. En ik ben nog door andere mensen ook gebeld. Dat is, dat is, dat is prettig, zodat je het altijd wel op de kaart houdt. Maar je hoopt elke keer als er een nieuwe regering komt of dat er weer een nieuwe meerderheid ontstaat... dat dit probleem nou eens een keer echt uh, geholpen wordt. Heb je een beetje het van idee tafel gaat. Dat, het, dat je een eenzame strijd aan het... Uh, nee, we voeren, we voeren zeker geen uh, eenzame strijd. Want er zijn natuurlijk uh, uh, genoeg organisaties. Weet je, de, de, de Nierstichting, uh, noem ze allemaal maar op. Uh, heel veel doktoren uh, snappen hier niks van. En die kloppen altijd op de deur. En ook zeker in, in, in de Tweede Kamer zijn genoeg andere partijen... die wel dit andere systeem uh, uh, uh, willen... Invoeren. Ja. GroenLinks, D66, ja, de SP, weet je, die begrijpen het gewoon hoe het ligt. Maar ja, die zitten in de oppositie. Nou ja, dat is soms heel raar. Uh, je denkt bij het CDA, weet je, dat is toch een partij naast de liefde... Hè? Die, ja. die, dat is toch christelijk. En dan denk ik bij mezelf, ja, wat, wat, wat, is er, wat is er mis met naaste liefde... van een orgaan afstaan als je, de dood, als je dood bent. Je hebt het in de hemel waarschijnlijk niet meer nodig... volgens de christelijke uh, wetten en gedachtes. Dus waarom is het dan niet zo Hoe lang heb je, je hierover naaste... nagedacht al? Want is, nee. dan zit je toch in je bed te malen van... waarom doen ze dat niet gewoon? Nou, het is wel iets wat me altijd bezighoudt. Ja. Maar het is wel echt ook iets waarvan ik denk van... ja, ik snap het op een gegeven moment ook niet meer wat er gebeurt. Er gebeurt helemaal niks... Uh, maar, echt? luister, <laughs> geef nooit op. Hè? Je moet altijd uh, proberen uh, mensen te overtuigen met argumenten. En ik hoop dat we de kans krijgen om uh, bij deze minister ervoor te zorgen... dat ze toch nog eens keer dit gaat heroverwegen. Want er zijn 200 mensen op de wachtlijst en dat is echt, die overlijden. En dat is echt gewoon veel te veel. En ik denk, en ik, denk, en ik sprak daar nog een dokter over uh, vandaag... die zei van, nou, ga eens een keer daar in de Tweede Kamer staan... en zeg tegen die 150 Kamerleden, jullie kunnen nu... Acuut nierfalen krijgen. Dat kan iedereen krijgen. En dan hebben die 150 mensen onmiddellijk een probleem. Want ze kunnen hun werk niet meer uitvoeren. Ze moeten drie keer per week acht uur gaan, gaan spoelen. Ze kunnen niet meer op vakantie. Ze zijn altijd moe, hebben weinig energie. En dan zouden die 150 Kamerleden onmiddellijk een andere donorwet aanschaffen. Ik hoop dat ze allemaal geluisterd hebben. Patrick Liers, dankjewel. Graag gedaan. onze de lange nieuwe single Carrousel. We gaan naar uh, die carrousel die tennis heet. Marcella Mesker. Hi. Hi. Hi. We, uh, die kleine dopjes hè, in, uh, in het racket, in ja. de, in de uh, besnaring. Ik weet niet of het zo heet, maar uh, waar, waar, waar dient dat voor? Ja, dat zijn de, de dempertjes. Hè. En uh, je ziet zelfs ook wel eens uh, spelers met gewoon een, een doodnormaal elastiekje... Uh, dat ze onderin de racketbespanning doen. Agassi bijvoorbeeld uh, deed dat altijd. <laughs> ja. uh, dus dat vond hij dan nog weer iets prettiger. Maar in feite waarom de spelers dat doen... is om de trillingen van het racket op te vangen. Die rackets zijn natuurlijk uh, tegenwoordig allemaal gemaakt van kunststoffen. En uh, ja, dat kan enorm doortrillen als je een keer een bal niet goed raakt. Oh. Hè. Dus niet helemaal in de sweet sweetpot, in het midden van het racket. Dan gaat dat... Uh, helemaal doortrellen in je arm. En ja, dat is natuurlijk heel slecht voor je spieren en voor je pezen. Dus om dan die trillingen op te vangen... ja, dan zit er zo'n rubbertje, zo'n klein rondje... of een elastiekje of een logootje. Maar een rubberdingetje, hm. dat zit dan onder in de bespanning. Dus dat werkt echt. Ja, en, maar is, niet alle tennissers doen dat, hè? Het is echt een beetje persoonlijk ook wel, misschien. Het is, uh, het is persoonlijk. Uh, Thomas Berdy, die heeft een klein rondje onder in zijn bespanning te zitten. Ja, maar Garcia Lopez uh, niet. Nou ja, ja, die staat dus ook uh, dik achter. 6-1, 4-1. dat heb je het al. <laughs> Ja. Is het, het is ook niet spannend meer hè, dan? Nee, het is, nee. Uh, het is echt gekke werk. Hè. 47 minuten, 6-1, 4-1, dubbele breek, weer voorsprong voor Thomas Berdy. Dus uh, nou ja, dan is het 14 nu en dan wordt het 5-1. Nou, misschien wordt het nog 5-2, maar ja, dan wordt het gewoon een hele ja. dikke overwinning uh, voor de Tsjech. Uh, ja, dat is toch apart, want ze hebben wel eens eerder tegen elkaar gespeeld, drie keer. En twee keer daarvan die, won die Spanjaard toch. Dus hm. op de een of andere manier ja, heeft hij of een hele slechte dag... of uh, is het Berdy die heel goed staat te spelen? Nou, dat laatste denk ik vooral. De baansoort ligt de Tsjech ook oh, beter. En. Um ja, het is gewoon eenzijdig, jammer. Dankjewel, Marcella. En zometeen in langste lijn meer over dat ABN AMRO-tennis-toernooi. We gaan door met sport en wel met uh, voetbal. Zondagavond, bord of schoot, studiosport aan. Dat was jarenlang de traditie van de Nederlandse voetbalkijker. Maar there's a new chef in town, namelijk voetbal international. Gewoon gezellig met een biertje op de bank luisteren naar het gekibbel... tussen presentator Wilfred Gené en analyticus Johan Derksen. En dan meelachen met René van der Grijp. Wilfred Gené, goedenavond. Goedenavond. Ja, gisteravond mocht je weer uh, 637.000 kijkers. En bij RTL 7 zijn jullie echt de kijkcijfer koningen. Hoe kan dat? Ja, een paar rubbertjes erbij. Hè. Dan, uh, <laughs> dan de trilling eruit en dan komt het goed. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, wat is wat, het is zo'n succes ineens. Nou, Het grappige is dat, tweeënhalf het, het, het, het jaar geleden, zo moet ik even eigenlijk terugkomen op hoe het allemaal gelopen is... Uh, werd er tegen mij gezegd, uh, Wilfred, het is mooi geweest, praat over voetbal op RTL, dat werkt niet. Dat is op, dat is voorbij, dat, werkt, dat zit er niet meer in. Hm. Toen hebben Johan en ik uiteindelijk nog een paar sponsors bij elkaar weten te krijgen... waaronder Voetbal International en de Lotto destijds net ook nog en de Toto kan ik me herinneren. En um, toen mocht het programma heel voorzichtig weer opgestart worden in de studio van Boulevard... met plek, plakband en punaises en ja... Toen keken er eens drie, 400.000 mensen naar. Toen zeiden ze, nou, het is toch wel leuk. Er kwam het publiek bij. Er werden nog meer mensen die gingen kijken. En na afgelopen zomer, toen met het WK, met VU Rijen, was het opeens een, uh, een hit. Ja. Heel grappig, maar toen opeens had iedereen het ontdekt. Niet alleen voetballiefhebbers, maar ook niet-voetballiefhebbers. En ook dames die allemaal keken. En sindsdien uh, ja, gaat het erg goed. Ja, nou, het gaat zelfs zo goed dat, dat, uh, dat er misschien nog wel een, een dagelijks programma in zit. Er is al een keer over gesproken in deze zomer. En de bedoeling was zelfs heel stiekem dat er op RTL 4 over nagedacht zou worden. Maar toen zei de directeur van RTL 70. Ja, als dat gebeurt, dan ben ik mijn enige programma kwijt dat scoort. Oh ja. Dat is toen tegengehouden. Maar zonder te veel weg te geven, ik sluit niet uit dat er ooit in de toekomst nog wel iets zo gaat gebeuren. Ja. Ja. Een van de, van de, van de ja, hoofdonderwerpen van het programma is het volgende. Als je namelijk op YouTube zoekt, op Voetbal International, zijn, dan zijn echt de eerste honderd filmpjes die klinken ongeveer als dit. Jij bent toch wel wat een scherp, heb ik. want ron Jans zit al te huilen thuis. De ouders van Danny Koevermans worden niet erg vrolijk voor jou. En nou is drukt er weer in Jan Doedel. Ik zal eens even kijken wie de volgende op de lijst is. Dat is, jonge, jonge, jonge. Dat is de bekende karaokezanger Wilfred Genee. Het is lachen, het is kibbelen, het is een beetje ruzie maken. Uh, uh, waarom is dat zo? Hoe is dat zo ontstaan? Nou, Het is eigenlijk meer entertainment geworden. Hè. We, we maken eigenlijk, dat zeg ik heel vaak, koffietijd voor mannen. Meer is het eigenlijk niet. We praten over voetbal zonder het wetenschap te laten zijn. En bij onze collega's van Studio Voetbal, alle respect ervoor, is het wel heel serieus. En, en lijkt voetbal soms wetenschap, maar eigenlijk heeft niemand echt verstand van voetbal. Wij pretenderen er iets meer verstand van te hebben omdat we heel veel voetbal kijken. Maar dat wil niet zeggen dat je er echt heel veel verstand van hebt. Dus moet je het gaan relativeren. Wij relativeren het voetbal, maar met name ook onszelf. We nemen onszelf niet al te serieus. Oké, okay, dan spreek ik voor mezelf. als dus ik het tegen Johan zeg, wordt hij altijd boos. Maar <laughs> ik spreek voor mezelf. Ik neem mezelf niet al te serieus. En eigenlijk heeft René dat en, en Johan dat ook wel. En als je het dan een beetje relativeert. Het voetbal, uh, ja, ontstaat, er iets meer, ontstaat er iets meer dan voetbal alleen, weet je. Want dan ga je kijken naar... Uh, maar hoe mensen in elkaar zitten, hoe situaties ontstaan, hoe bijvoorbeeld de machtspelletjes worden gespeeld binnen bepaalde clubs nu bij Ajax en Feyenoord ook weer enzovoort. En als je dat gaat relativeren, wordt het opeens amusement en is het veel leuker. Ja, want er zijn ook ineens vrouwen die naar voetbalprogrammas kijken. Ik volg het ah, natuurlijk ook. Dat komt door René. Dat, ja, door René. dat denk ik ook. Dat is natuurlijk een, een god is het. Maar, ja. de, maar, de, maar de, bedoel, de, als je ook op Twitter het programma volgt, dan zie je ook dat er een soort buzz omheen hangt. Dat iedereen het wil zien, lijkt het wel. En dat grappige, ik kreeg vandaag een mailtje van Johan... waarin er zelfs nu t-shirts te koop zijn op uh, snorblog.com. Dat is een uh, site die hem altijd in de gaten houdt. Ja. Waarbij je echt t-shirts kan kopen met onze afbeeldingen enzovoort. Toen dacht ik op een gegeven moment, ja, dit gaat wel heel ver allemaal. Dat mensen zijn nu geld aan het verdienen over onze rug... omdat het programma zo populair is. ja, maar ja goed, dat is heel slim van die mensen die zijn in een gat gedoken. En dat is inderdaad waar. Vrouwen vallen echt steeds meer, met name op renemen op het programma... omdat juist het voetbal een beetje op de hak genomen wordt ook. Niet alleen serieus wordt benaderd... want we hebben op zich wel voetbalkennis, denk ik... maar ook wordt er zo nu en dan iets gezegd... wat, wat eigenlijk haak staat op wat iedereen altijd serieus zegt over voetbal. En dat maakt het zo leuk. En dat vinden die na met name die dames leuk. En ook de humor van René is natuurlijk uh, onverbetelijk. Nou, nu, uh, nu zit ik wel eens te kijken... en dan, uh, dan, uh, dan uh, oh, zie ik een beetje in mijn... Ik, ik denk dan altijd van... er nou, staat dan een regisseur en die verscheurt dan dat draaiboek... loopt woedend weg... omdat jullie toch maar doen wat jullie zelf willen. Nou, het werkt eigenlijk zo. Uh, we spreken elkaar eigenlijk voor de uitzending niet. Johan komt vaak dik op tijd binnen, om kwart voor acht, half acht. Ik kom om vijf over acht binnen, René komt om twintig over acht binnen. We, we spreken niets door, we gaan zitten. Ik heb op een draaiboek staan welke fragmenten we mogen uitzenden. Want we hebben maar een maximaal aantal tijd die we kunnen krijgen van Studio Sport en Eredivisie Live. En dan gaan we los. En op een gegeven moment roept de regisseur in mijn oor of de eindredacteur: Ik wil het nog vijf minuten. En dan moet ik afronden. En dan is het opeens afgelopen. En zo gaat het programma ook. En die eindredacteur heeft zich er inmiddels bij neergelegd. In het begin ging je ook hele besprekingen met mij doen met de draaiboeken. Toen zei hij op een gegeven moment, heb je hier wat aan? Ik zei, ja, Jan, ik, ik doe het omdat jij het graag doet. Maar als je het niet doet, vind ik het ook goed. Maakt me echt niet uit. We gaan zitten, we lullen. En het is opeens afgelopen en zo werkt het ook. Ja, en, en die rollen die een beetje zijn ontstaan. Hè? Zo de, de, de lollige René en de chagrijnige Johan. En jij dan als, als host van het programma. Is dat ontstaan of zijn jullie echt zo? Nee, het is wel gegroeid. Het klopt inderdaad, we zijn eigenlijk een beetje characters. Leo Driessen zei van de week tegen mij, het is bijna een sitcom, dat gaat wat ver. Maar het is wel zo dat we allemaal inmiddels in ons uh, patroon zitten. René is voor de relativerende noot, Jon is voor de kritische, met vaak uh, een ondertoon, uh, een beetje bromsnor eigenlijk, zo zou je hem kunnen omschrijven. En ik moet zorgen dat het allemaal een beetje binnen de lijnen blijft. En op het moment dat het te ver weg loopt, zorg ik ervoor dat het weer teruggehaald wordt... En ja, daar waar het moet zoek ik de confrontatie met Johan. En de gast, als hij een beetje rem is zorgt voor een toegevoegde waarde... is hij niet rem Nou ja, haal het op. Ja. Even goede vrienden. Nu, nu ligt er natuurlijk wel een gevaar op de loer. Namelijk, wat als iemand ermee stopt? Ja, nou is Johan deze week, vorige week trouwens 62 geworden... heeft gezegd dat hij tot zijn 65 doorgaat... maar inmiddels heeft Voetbal International al benaderd... om langer hoofdredacteur te blijven. Aha. Weet je, het is allemaal zo relatief in het leven. Wat ik zei, 2,5 jaar geleden wilden ze stoppen... nu is het opeens een hit. En al die mensen die toen tegen mij zeiden... Wilfred, we moeten ermee stoppen, zeggen nu van... we hebben het altijd gezegd, een topprogramma, we geloofden in jou. <lacht> wij moesten hiermee doorgaan, goed gezien. Dat hebben wij ook goed gezien. Dus. En zo werkt het nu ook in dit vak. Als, als Johan er wel over drie jaar mee op zou houden... dan zou dat heel pijnlijk zijn. Maar ja, ik, ik moet dat nog zien. Hij wil naar Amerika verhuizen. Aha. Ja, ja. ja, dat doet hij zo niet. Het, het, het interesseert hem niet, zegt hij al Dat vind ik altijd leuk aan Johan. Ach, weet je, ik kan goed zonder die televisie. Maar, maar ik zou het, aan te twijfelen maar zou het programma kunnen, kunnen blijven bestaan als een van jullie weggaat? Nou, ja kijk, het, heeft, het, het, heeft, het is blijven bestaan toen ik wegging toen, toen, toen Barbara het overnam Toen ik twee jaar betalper Ja. Uh, het is wel zo dat het format zoals het nu is. En dat zeg ik ook met alle respect bijvoorbeeld voor Willem van Hanigem. Daar, die zat er ook lange tijd bij, maar sinds René erbij is, is het perfect. Zo werkt het precies, weet je wel. De, de, de characters, de figuren, uh, het klopt precies zo. En, en met Willem was het wel eens een beetje negatief. Willem zei altijd, ken mij dat nou schelen? Ik heb het toch niet gezien. Heb je het overgoozet? Weet je wel, daar, zo ging het de hele tijd. Ja. René zorgt voor een stuwing, voor, een, stewing, voor, een, voor een, ja, een vloed bijna van leuke dingen. Die balans en... is dan nu beter. Ja, De balans is veel beter. Je hebt gelijk. Misschien is het dan wel afgelopen. En dan zien we dan wel weer verder. Ja. Je zei net al: misschien wel ooit een keertje uh, uh, elke dag. Zou zo maar kunnen. Uh, is dat dan nog dan wel. is wel opschieten <laughs> in de leeftijd van Johan. Ja, precies. Ja. Hij heeft nog drie ja. jaar nog ongeveer. Maar, maar is het dan nog wel leuk? Elke dag? Nou ja, dat was het gekke eraan. Toen we begonnen aan Voetbal International op, uh, in de zomer, vee Moesten we twee keer per avond anderhalf uur televisie maken. Toen keken we elkaar en zeiden, dit slaat helemaal nergens op. In de eerste paar dagen ging het ook niet echt van een leien dakje... 130, 140.000 kijkers. Maar dat groeide op een gegeven moment naar 900.000, bijna een miljoen kijkers. En dan moesten we twee uitzendingen maken... Ja. En ik moest het dan leiden, dat was soms best wel pittig. Maar Johan en René gaan zitten en we gaan weer zitten. En we lullen het gewoon dicht. Sterker nog, op de late avond mochten we van 20 over 10 tot half 12 maken. Op een gegeven moment zaten we om kwart over 12 nog uitzendingen te maken. En zeiden, nee, gaan we door tot morgenochtend, hoe zit dit? <laughs> en het grappige was zeker dat laatste gedeelte, dan stopte de studio voetbal en dan gingen wij door. Nou, dat was het helemaal een hit. Dus ja, Blijkelijk is er toch publiek voor. Ik, ik snap het ook niet helemaal hoor, want het gaat soms helemaal nergens over. Je ja. maar... ja, hebt wel ja, de mooiste baan ter ja. wereld nu ongeveer, hè? Lekker ja. met je lullen. Ja, we nee. praten over voetbal in het café, zo doen wij het eigenlijk. En, en dat zei Johan laatst heel terecht, soms gaat hij iets te ver. Maar dat komt omdat hij bijna niet meer door heeft wat er een camera bij staat. Ja. Het is gewoon zoals we in het café ook zouden zitten. Je zei net al uh, Studio Voetbal en je zei ook met alle respect. Maar is dat echt zo, met alle respect, Studio Voetbal? Of, uh, ja, of denk je van uh, mooie, dikke middelvinger naar Studio Voetbal, want wij scoren beter? Nee, zij scoren beter. Ja, maar, maar kijk, kijk in, de, in de opinie, jullie zijn toch wel een beetje een soort van David tegen Goliath en jullie winnen. Nou ja, ik, ik, ja dat, is, dat is misschien wel een wat ik nu gezegd. Als wij op RTL 4 zouden zitten op Nederland 1... zouden we die cijfers ook scoren, denk ik. Maar nee, ik, ik vind het prima. Alleen, ik moet wel zeggen, ik heb, ik heb wel eens moeite om, om wakker te blijven hoor, als ik daarna zit te kijken. Ja, dus als ik tegen jou zeg. Als ik tegen je zeg, jongen, jongen. Als, als tegen je zeg uh, jij wordt misschien wel de nieuwe Jack van Gelder. Is dat geen compliment. Nee? Ik vind Jack een geweldige collega, maar ik vind Jack wel heel erg kritiekloos en wel heel erg aardig altijd. Je mag best wel eens een beetje vervelend en, en cynisch zijn, vind ik ze nu en dan. Hm. Wie wil je graag nog hebben aan tafel? Louis Vergaal zou geweldig zijn. Maar die gaat het echt niet doen. En het leukste van alles, een paar jaar geleden kwam ik Truus Vergaal tegen... en die kwam naartoe en zegt, hij kijkt altijd. Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zegt, ze zegt, hij kijkt altijd. En Louis Vergaal kijkt dus naar elke uitzending. Die zet een blokje kaas neer, een glaasje wijn, gaat zitten. En als wij in het eerste kwartier al een keer een beledig opmerking <laughs> hebben gemaakt... loopt hij woedend <laughs> de kamer uit. En dan komt hij na een minuut of tien... Doet hij de deur weer open, zegt hij tegen Dus hebben ze het nog over mij? En dan, zegt ze, ja, dan gaat hij weer zitten en dan loopt hij vaak weer kwaad weg. En die zou ik geweldig vinden, maar die, die doet het echt niet, dat is jammer. Nou, ik hoop dat hij ooit nog een keertje aan tafel komt... en dan eh, voor de rest ook fantastische gasten, John de Mol... en iedereen komt langs bij jullie. Ja, dat en is wel heel leuk. dat maakt het misschien wel eens leuk. Dankjewel, Wilfred Gené. Ja, fijne avond, goedjes. Today is wij hadden het vandaag over de fitty tussen Nederland en Iran, een schadevergoeding voor spruitjesboeren en de nieuwe feestdag van Daisy Boutens. Maar waar ging het in de rest van de wereld over? Dat gaan we vragen aan Corné Snelkapper in Tilburg en Rob Kijk in de vechtkapper in Zwolle. Ik ga vertellen dat niet vertellen, je, wat? Goedenavond, heren. Goed. <laughs> Rob, wat heb jij gedaan vandaag? Wat ik heb gedaan, ik heb gewerkt. was een drukke dag. zit wel in uitzending. Ja hoor. We keken naar de buiten, ze zitten op terrasje, zei de laatste klant. En ik kreeg met hem mee dat Marleen Timmers, uh, wilde geen seks tot de regering. Nou, even combineren. Nou, dat gaat het met Marleen vanzelf, zei een klant. En uh, die Belgen die hebben natuurlijk uh, de nodige tijd um, um, om een regering uh, samen te stellen. Dat neemt zulke desastreuze vormen aan de tijd. Marleen Temmerman, die Senator namens de Vlaamse socialisten... die spreekt dan blijkbaar ook namens al de vrouwen die socialist zijn... Geen regering, geen bevrediging, de benen toe. Zij is dan ook nog gynaecoloog, ja. Nou, kijk, als je dat nou zelf, uh, ja, zelf niet de mooiste bent... Sorry mevrouw Timmerman, dan um, ja, spreek je dat misschien makkelijk uit. Um, ik kan het was niet... weer een leuk onderwerp. Ik in kan de hele me er niet voorstellen. Vanop. Ja, dat kan me ook wel voorstellen inderdaad. Ja, bedankt hè. <laughs> Rob, ja. dankjewel. En we gaan snel naar Cornelia. Die had het heel druk natuurlijk. Nou, nee, nee, nee, nee maar ik liep toevallig zomaar rond. <laughs> nou ja, inderdaad. Een beetje over dat seks ging het wel een beetje door eigenlijk hier. Dat, dat We was, was hadden op een gegeven moment een klant zitten en, en die, die, die, die, die, die gaf les aan de universiteit in Tilburg in geschiedenis. Maar als bijbaan, die hoogleraren hebben ook bijbanen... was die seksuele verhalenverteller uit de middeleeuwen. En die ging daar wel op een aardige manier op door. Want op het moment dat er in de middeleeuwen geen regering gevormd was... dan mochten de vrouwen... In die periode dat, dat het zeg maar bestuur, bestuurloos was, het land of, of het gebied of de provincie, mochten vrouwen geen seks hebben. Maar, ja, dus je ziet maar, in de middeleeuwen is, is dit al ooit ontstaan, besturen en seks, eh, besturen en gemeenschap, hoe dat je het ook verder noemen wilt. Dat, dat had dat een link samen en dat wordt dus nu, zelfs in België, nog steeds doorgenomen. Wel gek dat onze formatie hier in Nederland toch best lang duurde, terwijl Mark Rutte gewoon vrijgezel vrij is. Ja, maar is hij dat? Ja, dat is een hele goeie. Dat weten we niet. Maar hij is ook onderweg. Hij is gewoon onderweg naar morgen. <laughs> hey, hey, Corné, wat zou, wat zou er gebeuren als wij Wilders met, met vrouw Sap kruisen? Wat, wat denk je wat je er krijgt? Staan we er ja. dan allemaal recht op? Ja, nou, de, zullen we het over het haar hebben? We hebben ja, nou, het over Leiden en Kappers, dus het is leuk dat je luistert. Zullen we het uh, er Een lieve luisteraarsinding hebben we. Alsjeblieft, over het kunnen we, we wel het wel En, en zo we het we we zo dan eindigen we zoals we begonnen waren. Ik ga een beetje aanpassen. Juist goed hoor. Robin en Cornee, dankjewel, uit. Oké, we liggen eruit. We gaan nog even naar tennis Marcella Mesker. Hoeveel is het geworden? 6-1, 6-2 voor Thomas Berdy. Kanslokens uh, uh, zaak voor Garcia Lopez. Dus uh, ja, hoogtepuntje vandaag was toch de winst van uh, Timo de Bakker... op uh, lucky loser Filip Pelschner in uh, drie sets. Uh, en dus is uh, Timo de Bakker de laatste Nederlandse hoop. Hij speelt donderdag tegen de winnaar van Jusni of Granoyers. Dus laten we hopen dat hij nog eventjes door blijft gaan. Uh, en voor de rest uh, zijn uh, de Nederlanders eruit. Dankjewel Marcella. Doe de groeten aan Gio Lippens. die presenteert zo meteen langs de lijn. En donderdag dan zijn wij er weer. Morgen Nederland-Oostenrijk en dan gaat het over voetbal. B -M -N. Sport op Radio 1.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 Fiscale en financiële vraagstukken? Wij adviseren. Beker Tillie -Berk. Ik ben Rien van den Berg en werk in de bouw. Ik hou van hard werken en daarna stevig...